Ruim 7500 mensen sliepen drie nachten in tentjes op het festivalterrein. Onder toeziend oog van EHBO'ers die controleerden of ze er warm genoeg bij lagen. Het weer. Vannacht droog en lichte vorst. Er kan een mistbank ontstaan. Morgen verdwijnt de mist snel. Daarna volop zon. Het wordt ongeveer 6 graden. Dinsdag ongeveer hetzelfde weer. Later in de week meer bewolking. En vanaf donderdag winterse neerslag. Dit was het NOS Journaal.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 Wat ik nog te zeggen had, dauert een sigaretten. En een laatste glas in Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 1 graad. Binnen zit John Jansen van Galen. Pasen is dit jaar kouder dan kerst... Vanmorgen zag ik in een café te Teuven, in de voerstreek... boven de toog een knipsel uit een Belgische krant hangen. Wordt het niet hoog tijd voor een wissel daarboven... nu die oude zijn eigen feestdagen door elkaar haalt? Goedenavond, welkom bij het oog. Morgen begint de maand van de troonswisseling... van Beatrix naar Willem-Alexander... En voordat we al die koninginnen kregen, hadden we drie Willems als koning. We kennen hen alleen van clichés. Willem I, de koopman koning. Willem II, die in één nacht van conservatief liberaal werd. En Willem III als koning gorilla. Maar wie waren ze echt? En kan Alex straks met trots in het voetspoort treden van deze naamgenoten? Ik vraag het de historici die nu de laatste hand leggen aan biografieën van die drie oerwillems. Morgen ook begint het hoorspel De Spin over de IRT-affaire... iedere nacht om kwart voor één. Hoe bind je op dat tijdstip een vaste schare luisteraars aan zo'n reeks? Ik vraag het schrijverregisseur Jeroen Stout en acteur Remy Sambo. Voorts de laatste resten van 9-11, het Italiaans van de paus... en de pad als lentebode. Maar nu eerst het voornaamste nieuws van heden. Zondag 31 maart. Opnieuw geweld op het voetbalveld. Nu in Langeboom in Noord-Brabant. Gisteren kreeg een voetballer die na een overtreding op de grond lag... nog een trap na van degene die de overtreding had begaan. Dat deed hij nadat hij daarvoor rood had gekregen. Daarna ontstond een massale vechtpartij, zegt de scheidsrechter. Het vervelende wel is dat er ook een hoop andere mensen zonder tenue... zich in die dingetjes gaan mengen en... Uh, ja. Dat er over en weer wat geslagen, geschopt en geduwd wordt. Dat is eigenlijk een chaos. Ja. Nadat de gemoederen waren bedaard, dacht de scheidsrechter dat de drie resterende minuten nog konden worden uitgespeeld. Maar een bedreiging deed hem van gedachten veranderen. Toen wij naar buiten wilden gaan met die 18 spelers die nog over waren gebleven. na het aantal rode kaarten dat ik had getoond, uh, stond er een speler die ik al rood had getoond in het tumult. buiten op mij te wachten en uh, met de opmerking dat hij mij wel wist te vinden. De speler die een trap tegen zijn hoofd kreeg, maakte het goed. En de politie weet wie de dader is. Wij zijn gestart met het onderzoek, hebben verschillende getuigen gehoord. En op basis van die verklaringen zijn we bij een verdachte gekomen. En naar hem zijn we nu op zoek. In de buitenwijken van de Syrische hoofdstad Damascus wordt hard gevochten tussen het leger van president Assad en de opstandelingen. rtl verslaggever Rick Konijnenbelt bezocht een Syrische Nederlander... die zes jaar geleden terugging naar Damascus. Tijdens het interview zijn schoten te horen. Berg. Ja. Alles jullie te zien ja. hebben. Ja, ja. Misschien ook, ook, ook, ook vandaar. Het schieten? Hoe ver weg is dat? hele dag, je hoort. Maar je weet niet waarom. Waar vandaan? De man verdiende zijn geld met de verhuur van drie kamers. Maar klanten heeft hij door de oorlog inmiddels niet meer. Ik heb bijna helemaal niks meer te doen. Alleen de planten, eigenlijk. De planten te verzorgen. Waar leef je dan van? Wat heb ik gespaard van een uh, paar jaar terug? Maar nou bijna ook op. Hij zou graag terug willen naar Nederland, maar dat kan niet. Hij wil zijn zieke moeder niet achterlaten. Ik wil graag voor mijn moeder verzorgen. Hij is 70, mijn vader is 30 jaar geleden. is overleden en heeft echt helemaal niks meer. Paus Franciscus maakt zich grote zorgen over de situatie in Syrië. Tijdens de paasmis op het Sint-Pietersplein... vroeg hij aandacht voor het Syrische volk en de talloze vluchtelingen. voor Syrië. Het grootste nieuws van de paus voor Nederland was misschien het traditionele bedankje. Benedictus zei het vorig jaar zo. Ik wil mijn hartelijke dank tot uitdrukking brengen voor de vrije bloemen uit Nederland, voor de paasmis op het St. Petersbien. Nieuwe paus, nieuw geluid. Nog steeds bedankt hij ons voor de bloemen, maar om het te verstaan moet je Italiaans kennen. grazie particolare per il dono dei bellissimi fiori che provengono dai Bassi. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. Ja, grote teleurstelling voor ons. De paus bedankte dus niet in dat moeizame Nederland voor die mooie bloemen uit Holland, maar in het Italiaans dat hij, hoewel Argentijn, opvallend goed spreekt. Net als trouwens zijn voorgangers. Vaticaan-watcher Stijn Vens, goedenavond. Goedenavond. Zitten alle kardinalen soms op Italiaanse les om ooit paus te kunnen worden? Nee, dat niet. Maar ja, de verklaring is eigenlijk vrij simpel. Als je het een beetje ver wil schoppen in de kerk... als je bischop uh, wil worden of misschien wel kardinaal... Die mensen hebben vaak in Rome gestudeerd. Nou, dan spreek je al uh, Italiaans. En bij de huidige pauze is, het, is de verklaring eigenlijk nog eenvoudiger. Hij is van uh, Italiaanse afkomst. Hè. Zijn ouders zijn ooit naar Argentinië geëmigreerd vanuit Italië. En, uh, maar ik moet wel zeggen dat hij het Italiaans wel met een vet Spaans accent spreekt. Aha. Hoe is eigenlijk het Italiaans van onze eigen kardinaal Eik? Nou, dat is uh, ook behoorlijk goed. Ook hij heeft in, uh, in Rome gestudeerd. Ik moet wel zeggen, want ik heb hem uh, nog niet zo lang geleden... In het Italiaans horen preken, dat hij wel een vet Amsterdamse accent heeft als hij Italiaans spreekt. Ja, is het eigenlijk te betreuren dat de nieuwe paus niet in alle talen dankt en zegent? Ik denk dat het toch wel een mooi tintje gaf aan dat hele. aan die pauske zegen, aan die pauske zegen Uribe et Orbi. Zeker voor ons Nederlanders. Dat was toch eigenlijk het hoogtepuntje van onze eerste paasdag. Aan de andere kant begrepen buitenlanders nooit wat hij in het Nederlands zei. Hij heeft nu in het Italiaans, duidelijk bedankt voor de bloemen. Dus ik denk dat het voor de export van onze bloem naar Italië alleen maar een goed, een goed teken kan zijn. Mooi zo. Dank Stijn Fens. When you were alone in the city. in de City. Wouter Hamel in duet met Lucky Fons Dessert. In New York wordt vanaf morgen puin van het World Trade Center gezeefd op menselijke resten. Waarom Wouter Zwart in Amerika? Ja... Waarom? Dat hebben ze in het verleden ook al gedaan. Uh, je moet je voorstellen, uh, daar wordt natuurlijk ook jaren al gebouwd... aan de nieuwe torens die daar komen. En steeds als er op een nieuwe plek gebouwd uh, wordt... dan worden daar weer hele ladingen puin en grond en zand daar weggehaald. Dat hebben ze in het verleden ook gedaan. En dat ging dan naar een speciale plek. En dat, dat, dat filterde ze eigenlijk om, om te zien of daar nog menselijke resten uh, tussen zaten. Uh, waarom? Uh, er zijn 2700 mensen omgekomen bij die vreselijke aanslag op 9/11 in 2001, uh, maar heel veel van die lichamen zijn nooit teruggevonden. Meer dan duizend lichamen zijn nog steeds niet teruggevonden. Dus om nou uh, men is eigenlijk steeds gaan zoeken naar uh, resten om nog meer lichamen te kunnen identificeren. En dat is men in 2010 zo'n beetje gestopt. En toen waren heel veel familieleden van die slachtoffers... die nooit gevonden zijn, natuurlijk heel boos. En die wilden dat uh, de overheid daar weer mee door zou gaan. En dat ja. heeft men dus nu besloten, om dat weer te gaan doen. Oké, okay, en hoe gaat dat dan eigenlijk precies? Hoe, hoe moet je dat voorstellen? Zeven? Nou, hoe dat precies in zijn werk gaat, dat weet ik ook niet. Want daar wow. zijn bij mij weten nooit echt precies uh, camera's bij geweest. Dus ik zou dat wel heel graag uh, willen weten zelf ook. Maar je moet je dus inderdaad voorstellen dat men dus zoekt naar menselijke resten. Er zijn bijvoorbeeld in 2006 is men weer eens gaan graven in bepaalde delen... waar ze nooit, ergens gewe waar ze nooit eerder geweest waren na de aanslagen. En toen hebben ze een soort ja, uh, uh, gangensysteempje onder een gebouw gevonden. En ook daar zijn weer botten gevonden. Dus aan dat soort dingen moet je... Zeg maar denken dat men gaat graven, gaat zoeken, uh, botresten, botdelen vindt, daar DNA-onderzoek op doet en dan hoopt, hopen de mensen, dus dat ze daar dus weer nieuwe lichamen mee kunnen ja. identificeren. Het is eigenlijk verbijsterend voor ons dat er nog altijd zoveel uh, resten niet geborgen zijn. Ja, absoluut. Uh, je moet je voorstellen, het gaat om zo'n groot uh, gebied dat uh, destijds ingestort is. Hè. Het gaat natuurlijk niet alleen om die twee torens van de World Trade Center, maar ook het World Financial Center is ingestort, andere gebouwen die eromheen staan. Dus het gaat om een heel... Een heel blok eigenlijk dat daar is ingestort. En op bepaalde plekken, heel diep onder de grond... heeft men eigenlijk nooit eerder uh, ja, al, het, al het puin weggehaald... dat heel diep onder de grond in de keldersystemen ligt. Dus het kan nog steeds zijn dat daar in de toekomst... ook weer deeltjes uh, gevonden worden. Aan de andere kant zou je kunnen zeggen... een beetje cru misschien, is dit niet overbodig? Het is twaalf jaar geleden, dus de nabestaanden weten allemaal toch al wel... dat hun geliefden daar zijn omgekomen. Precies, en die gaan, die gaan niet meer terugkomen natuurlijk. En nee. zo zou je daar naar, daar naar kunnen kijken. Maar je, je moet je wel voorstellen dat heel veel van die mensen... eigenlijk het hoofdstuk niet kunnen afsluiten. Omdat ze weten dat nog niet elke centimeter van dat gebied uitgekampt is. Dus sommige mensen klampen zich toch nog steeds vast aan het idee... ja, ooit zal ik... Uh, echt afscheid kunnen nemen van de geliefde die ik verloren heb... met het bewijs dat hij ook daadwerkelijk daar uh, ja. is, is omgekomen. Daar hebben blijkbaar mensen toch nog steeds behoefte aan. Hoe lang gaat deze operatie duren, is dat bekend? Ja, dat is bekend. Dat gaat tien weken duren. Je moet je uh, zeg maar voorstellen dat sinds 2010, toen men ermee gestopt is, er weer uh, ongeveer 60 vrachtwagenladingen aan puin uh, naar een andere plek zijn gebracht. Dat ligt daar dus allemaal. Dat, uh, dat gaat tien weken duren om daar doorheen te zeven, letterlijk doorheen te zeven. Uh, en dan hoopt men dus weer een aantal mensen aan uh, de lijst van ja. geïdentificeerde uh, mensen kunnen, uh, kunnen toe te voegen. Dank Wouter zwart in Amerika.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 Ik, Mr. Big Met, to be with you. Uh, vanwege het 200-jarige bestaan van het Nederlands Koninkrijk in november aanstaande, wordt nu de laatste hand gelegd aan biografieën van koning Willem I, Willem II en Willem III. En omdat wij over een maand weer een Willem als koning krijgen, zijn de drie, drie biografen nu alvast hier om over diens voorgangers en naamgenoten te spreken. Jeroen Koch. Historicus Universiteit Utrecht schrijft over Willem I. Jeroen van Zanten Universiteit van Amsterdam over Willem II. En biograaf Dick van der Meulen over Willem III. Heren, mooi dat u alle drie hier kunt zijn. Welkom dus. Is het overigens niet jammer dat uw levensbeschrijvingen in november uitkomen en niet nu? vlak voor de troonswisseling? Ja, kijk, dit soort projecten heeft een langere adem... dan uh, de aankondiging van abdicatie... en, en het, uh, het inhuldigen van de, de nieuwe opvolger. He, dus uh, uh, dit uh, uh, is al in 2007 bedacht... Ja. Dus je bent er ook een beetje door overvallen. Ja, misschien ja, wel, ja. ja. Bent u trouwens, ja, ding? Nee, dus het is niet, ik vind het niet, ja. niet erg. Het heeft, het heeft toch ook wel wat dat nu... Het gaat de verkoop op kunnen, jaren, ja. Nou ja, goed, in november hebben we in ieder geval een, een koning. Dus we hebben echt een opvolger voor die drie waar wij nu mee bezig ja, zijn. Dus dat, dat is waar. Het is wel jammer dat hij niet koning Willem Vier gaat heten natuurlijk. Ja, dat is wel ik een klein beetje gehoopt. <laughs> ja. Ben u trouwens alle drie al helemaal klaar? Nee, ik moet nog één hoofdje schrijven. Van uh, de andere twee zijn al wel klaar. Ik loop achter. Uh, maar dat ga ik redden. Dat, dat uh, gaat lukken. Goed zo. Um, uh, beginnen met, met Jeroen Koch. Hoe, hoe zou u uh, in het kort Willem I. Uh, kenschetsen? Hij We werd in 1813 koning. En ik zei het al, hij is vooral bekend als de, als de koning Koopman. Is dat een goede typering? Ja, de, de koning Koopman dat is natuurlijk... De... Typering van de historicus Jan Romein dat is een goede uh, typering. Maar het is gebaseerd op een, op een selectie van zijn activiteiten. Het is zeg maar de koning die welvaart voor zijn koninkrijk, het Verenigd Koninkrijk... Nederland en België wil creëren. En daar de koophandel, de industrie, uh, het geldwezen wil stimuleren. Uh, de scholing wil vergroten. Dus op basis van een deel van zijn, van zijn activiteiten is het eigenlijk wel een goede typering. Ja. Maar er is ook wel een andere kant aan de koning. Een, een minder positief deel? Ja, minder positief vanuit onze democratische ja. oogpunt zeker. Het is natuurlijk een, een behoorlijke autoritaire baas geweest. Hij uh, komt natuurlijk na die Franse revolutie hier op de troon. Dus ja, democratie, uh, uh, de soevereiniteit van de natie... Ja, dat waren toch wat besmette begrippen. En uh, wat je ziet is dat hij als een soort manager denkt. Hij, hij ziet het hele koninkrijk eigenlijk als een instrument van zijn bestuur... En en dat leidt wel tot conflicten. Een heel sterk voorbeeld daarvan is natuurlijk dat hij, dat hij pers en kerken echt gebruikt om zijn maatschappij te organiseren. En ze ook aan zijn gezag onderwerpt. Ja, en dat leidt tot de nodige problemen. Met welke groepen met name? Met de, met de, de pers en de taalpolitiek uh, met name met de, de zuidelijke Nederlandse, de talige, De pers met de liberalen, die toch sterk beïnvloed zijn door, uh, door, door ideeën van, vanuit Parijs, van de Franse Revolutie. Ja, en de kerkpolitiek, in het bijzonder de rooms katholieke Kerk in België. Uh, die het maar niks vindt dat ze als, als kerk gelijk worden gesteld met andere godsdiensten. Ja. Met de grondwet van 1815. En vervolgens gaat deze koning zich ook nog eens met de opleiding van hun priesters uh, bemoeien. Ja. En dat zet het echt qua. Het boed, bloed ja. en samen zeg maar met die uh, oppositie vanuit de pers en tegen die taalwetten, en dat is oppositie die vooral door, door, door advocaten en juristen wordt geleid, dus zijn goed gebekte opposanten. Uh, en met die kerk, ja, ontstaat die onrust in het zuiden. Ja. En, en, en daar ja, is hij... een grote opstand ontstaan, dat is ja. het was het, was ja. het gevolg ja. voor Nederland. En, um, daar ontstaat een grote opstand door, waarbij interessant is dat die, dat die zuidelijke Nederlanders aanvankelijk zeggen: uh, Koning, uh, eerbiedig onze rechten. Hè? Onze rechten zijn vastgelegd in de grondwet, eerbiedig die nou eens een keer. En uh, het leidt uiteindelijk tijdens die opstand. Ja, tot, tot een afscheiding van België. Ja. Dan wordt dus de, het idee van een nationale soevereiniteit van die zuidelijke Nederlanden wordt plausibel. En daarna treedt hij af als koning. Is er een oorzakelijk ja, verband, eh, teleurstelling? Tien jaar later hè, treedt hij af als koning. Nou ja, maar en, uh, als actieveert... we België kwijt zijn geworden. Ja, als, die België, als we België kwijt zijn. En dat geeft in Noord-Nederland uh, wel een mooi nationalistisch feestje rondom die koning. Maar die koning doet eigenlijk zelf niet mee. Hij is eigenlijk de laatste bewoner van zijn Verenigd Koninkrijk geweest. En hij houdt dat ook tien jaar vol. En dan... Ja, is het ook gewoon te duur om nog vol te houden? De, de, de, de overheidsfinanciën lopen gierend uit de hand. Uh, hij uh, tekent in 1839 dat verdrag van zelfstandig uh, België. Dus hij is ook zijn grote project kwijt, het Verenigd ja. Koninkrijk. Uh, en hij heeft dan ook de wens uh, uh, gekregen om, om te trouwen. En uh, ja, deze mevrouw, Henriette Doutremont, zijn, zijn eerste vrouw is in 1837 overleden. Uh, is ineens uh, Belgisch, is dus een oud-hofdame van zijn, uh, van zijn uh, vrouw geweest. Ja. Uh, is een hofdame die ineens uit de zuidelijke Nederlanden komt. En daar wordt flink oppositie tegen tegengevoerd. Ja. Dus en dan in 1840 komt Willem II op de troon. U, ja. u kunt er beide omheen gaan waarschijnlijk. Hoe was de verhouding tussen vader en zoon? Slecht. Oh, Oké. Okay. Ja, <laughs> Uitermate uh, slecht. Van uh, je, kan, je zou eigenlijk kunnen zeggen dat de momenten dat het goed was tussen beiden... dat die schaarser waren dan uh, de ruzies... Ja. Die, die iedere keer weer naar boven kwamen, de frustraties... Met name van Willem II richting zijn vader. Uh, zijn vader was ook niet alleen naar zijn onderdanen... naar het koninkrijk instrumenteel, maar ook naar zijn zonen. En uh, Willem II uh, is eigenlijk zeker als prins... Ja. voordat Willem I in Nederland werd hersteld, dus voor 1813... als een soort pion door, door Europa geschoven uh, door zijn vader... om maar uh, één uh, uh, eer te behalen op het slagveld... en twee daarna een goede partij te trouwen. In eerste instantie de... Uh, opvolsten van de Engelse troon Charlotte. Ja. Dat gaat, dat gaat uh, helemaal mis, die verloving. Dat heeft niet zozeer met Willem te maken. Maar wel met de ruzie tussen Charlotte en haar vader, de Engelse koning. Uh, maar, uh, en dat heeft tot heel veel frustraties geleid bij de zoon. Dat zijn vader hem dus heel weinig vrijheid gaf... eigenlijk als een pion voor de dynastieke belangen inzetten. Ja. En dat heeft die, heeft die verhouding eigenlijk... Tot, met, tot en met de dood van, uh, van Willem Frederik, dus Willem 1 in 1843, getekend. Ja. Jorgen Koch, ik heb ook wel eens gehoord dat hij ook in zeker op zich jaloers was, hij was op zijn Heel jaloers op zijn zoon. En dat, dat komt ook. Nou? Deze, deze koningen uh, uh, waren. Dat waren natuurlijk ook al vanuit die stadhoudelijke tijd, die Oranjes. Ze waren ook militairen, ze waren de legeraanvoerders. In die periode van die, van die Bataafse revolutie, en die Franse revolutie. is het leger inderdaad één van hun directe taken. Ze moeten strijd leveren tegen Frankrijk. of ze moeten uh, in ieder geval uh, hun, hun, hun oorlogscapaciteit uh, uh, laten zien. En dat kan Willem 1 eigenlijk helemaal niet. Willem 1 is een goed administrateur. Dat doet hij dan ook bij die troepen. Maar Willem 1 durft niet het slagveld nee. op. Dat ja. durft zijn zoon nu net wel. En uh, ja, zijn zoon uh, heeft eigenlijk uh, de militaire eer wat te goed behaald. Hij, heeft, hij is natuurlijk een van de helden van Waterloo. Ja. En, en, en wij, die militairen die worden gevierd in Europa. Ja. En ja, die... Koning verbleekt daarbij en hij zegt stik, jaloers De militaire reputatie. Was terecht, Jeroen van Zanten. Ja, van want uh, die was meer dan terecht. Want uh, er wordt altijd wel wat lacherig over uh, Willem en Waterloo en Kattebrocht gedaan. Maar wat we eigenlijk vergeten is, is dat uh, uh, Willem II als prins uh, nadat hij in Oxford heeft gestudeerd, tweeënhalf jaar uh, in Spanje heeft gevochten. En nu was Spanje uh, in die periode. Dat was in 1809, 1813. Die periode was Spanje be bezet door de Fransen. Um, en een deel van de Spaanse bevolking, ook de Portugezen... die kwamen daar tegen in opstand. Die wilden hun vrijheid terug. Dus tegen Napoleon kwamen ze in opstand. En die riepen de hulp in van de Engelsen. En uh, Willem is toen onder Wellington uh, naar Spanje getogen... en heeft daar op 18-jarige leeftijd gevochten... Um, uh, Spanje staat wel onder militaire historici bekend... die strijd als, als het Vietnam van de 19e eeuw. Zo. Zeer ja. bloedige oorlog. Uh, oh. met, uh, ja, met, met wisselende fronten, Korea's. Uh, er werden letterlijk mensen gekookt in heet water. Gevierendeeld. Uh, dus inquisitieachtige uh, travelen had je in die periode. Uh, Willem heeft zich daar echt... Nou, voor een 18-jarige jongen, buitengewoon moedig uh, gedragen. Ja. Hij heeft uh, diverse keren uh, uh, vestingen bestormd, vooraan de troepen. Ook Engelse, uh, hoge Engelse officieren uh, gered, uit, uh, uit, uh, uh, uh, die gewond waren op het slagveld. Um, hij heeft in, bij de bestorming van Baden-Gos uh, wat een zeer gewelddadige uh, uh, affaire was... Uh, waar de Engelsen zo getraumatiseerd waren nadat de stad ingenomen was drie dagen zijn gaan plunderen... en de bevolking daar letterlijk hebben uitgemoord, ja. verkracht... heeft Willem tegen zijn eigen troepen gevochten... om die plunderingen te voorkomen. Ja. Dus heeft hij zich letterlijk tussen ja. de bevolking en, de, en, en zijn eigen, eigen Engelse troepen gesteld. We hoorden net, heeft hij Nederland ook kunnen redden uit de financiële crisis... en de enorme schuld waarin zijn vader het land in 1840. Het opstand had achtergelaten? Ja, nou, het, het, het, het bijzondere aan, aan Willem II is eigenlijk dat hij als prins interessanter is als koning. Dat is, dat is ook weer een boute nou. uitspraak. Want je hebt 1848 natuurlijk ook als heel interessant moment. Maar de crisis in 1840 was zo enorm... De, de tekorten waren zo groot, ook met name met hoogoplopende ja. schulden. Het lijkt heel veel op nu. Hè? Oh, ja. Heel hoog oplopende staatsschulden. Ja. De helft van de staatsbegroting Hongkong. ging op aan de rente ja, op en de staatsschuld. Ja. Ja. Ja. Nou, en dat, dat, dat creëerde een situatie. Willem begon aanvankelijk vrij liberaal aan zijn koningschap. Hij gaf veel van de autoritaire wetten van zijn vader hij die af. Dus uh, met name de katholieken kregen meer vrijheid. Persvrijheid werd ingevoerd. Uh, de, de, de, de begrotingen werden ook veel transparanter... Met, om een modern woord te gebruiken. Uh, maar uh, door die problemen, uh, waar die maar niet uitkwam... Uh, zie je dat hij langzaam toch behoudender wordt. Hij is van nature eigenlijk toch redelijk nou, conservatief-liberaal. Dus een beetje uh, toch wel uh, hervormingsgezind. Maar in het midden van de jaren 40 zie je dat hij... Bang voor de revolutie. Dan heb je ook een aardappelziekte uh, die in Nederland zijn intrede doet. Veel armoede. Dat hij toch heel langzaam probeert. Uh, dan valt hij een beetje terug op het autoritaire koningschap van zijn vader. Ja, ja. En dan, uh, ja, dan, dan, dan als een pendule swingt hij dan heen en weer tussen behoud en. En, uh, en liberaal uh, koningschap. Dus niet in één nacht, dat is een, uh, een mythe. Nou, het is een pijnlijk grapje die, die hij uh, die die, uh, die die zelf gemaakt <laughs> heeft... Ten, ten overstaande van uh, diplomaten... om zichzelf in eigen houding een beetje goed te praten. Uh, want zo werd het wel opgevat. Uh, ze noemden hem ook wel de helter skelter koning... omdat hij uh, uh, vaak van mening veranderde. Ja. Maar dat veranderen van mening... dat kan je niet direct zien als een zwakte... Ja. Uh, juist omdat het een hele ingewikkelde tijd was. Met veel economische problemen. Veel revolutionaire uh, uh, potentieel, ook in het buitenland. Dus uh, je kan het ook zien dat hij, dat hij met dat veranderen van meningen... Go ook goed probeerde te luisteren ja. naar het volk. En toen kwam Willem III, Dick van der Meulen. We kennen u als... Uh, gelauwerd biograaf van Miltatuli, tijdgenoot van Willem III, niet Volstrekte waar? Volstrekte tijdgenoot, ja. Volstrekte tijdgenoot. Ja, Miltatuli werd geboren in 1820 en Willem III in 1817. Miltatuli overleed in 1887 en Willem III in 1890. Dus ja, dit, dit overlapt elkaar volledig. En de Max Havelaar gaat. En de Max Havelaar is natuurlijk. Richt zich tot Willem III. De prachtige derde. slot: he, tot de koning van Nederland. Nee, geen koning, maar keizer van dat uh, insuline dat, dat zich slingert uh, om de Evenaar als een gordel van smaragd. Hè? Ja, ja. Dat is natuurlijk het mooiste einde van het mooiste boek dat wij kennen. En het is uh, dan ook logisch dat je, in, in mijn geval... dat ik met Willem III verder wilde gaan. En ja. Ja, dan staat hij um, bij mij vooral te boek als koning Gorilla. Waar heeft hij die, die naam aan te danken? Het is een uh, naam die hem gegeven is door zijn tegenstanders, de socialisten... Maar het is wel een begrijpelijke naam, want Willem III was een onbehouden man. Daar kan ik ook na vier jaar intensief biografisch onderzoek niet veel anders van maken. Die bovendien heel erg ongelukkig was met de erfenis die die van uh, Willem II heeft gekregen. Namelijk een in zijn ogen volstrekt uitgekleed koningschap. Een grondwet van 1848, waar wij nu natuurlijk nog altijd de vluchten van plukken, maar waar... Willem III buitengewoon uh, ontevreden over was. Hij wilde ook weigeren. Hè? Toen die grondwet erdoor kwam, ja. wilde hij eigenlijk geen koning worden. Dat maar... zijn hele nare dingen, maar nog geen gorilla. Nee, ja, ja, dat gorilla dat heeft uh, te maken met zijn agressie. Hij was buitengewoon goed in het schofferen van uh, mensen van de <laughs> overhouding... ministers, noem maar op. Hij maakte met... Iedereen ruzie, inclusief zijn eigen vrouw, de, van zijn eerste vrouw, dan uh, koningin ja. Sofie. Dus er die, die, die, ja, zijn etterlijke beschrijvingen dat hij daar zit. Een gesprek heeft met een minister dat dan zijn uh, aderen opzwellen uh, aan zijn hoofd. En vervolgens uh, komt hij los, barst hij los. Ik moet daar dat wel bijzeggen dat hij ook door wel weer spijt kreeg van zijn uh, ja. uitbarstingen. Op een beetje ongelukkige, onhandige manier... Ja. probeerde hij dan toch ook wel weer het goed te maken. Dus nogal een negatief beeld. Staat er in, in nog iets tegenover in monogale prestaties? Nou oh ja, dat negatieve beeld is dus een klein beetje... Dat is dat negatieve beeld kom je nooit helemaal af. Hè? Je weet waar je nee. mee begint. Maar als je, ik ben de eerste volgens mij die zich serieus met Willem III bezighoudt. En dan krijg je natuurlijk wel nuances. Dus ik vind dat ook dat die neiging van hem om het toch wel weer goed te maken, vind ik wel aardig. Ja, zijn monogale prestaties. Er staat wel iets tegenover het hele sombere beeld dat we hebben. Hij was dan ook wel een betrokken koning. Het was iemand die zich toch wel veel meer dan mensen eigenlijk altijd hebben gedacht. bezighield met het bestuur. Het interesseerde hem wel. Alleen ja, God, hij wilde uiteindelijk gewoon terug naar de situatie van zijn grootvader, van Jeroen Koch, die hier naast mij zit. Ja. Dat wilde hij eigenlijk weer, die absolute monarchie. Ja, die, die kreeg hij natuurlijk niet meer, dat was onduidelijk. Ja. Hoe was hij eh, eigenlijk, daar hebben we het nu vaak over gehad wat Willem-Alexander betreft, maar hoe was hij opgeleid voor het koningschap? Ik denk dat het niet eens zo heel erg sterk verschilt met Willem-Alexander. Hij uh, kreeg een gedegen uh, opleiding gewoon, uh, uh, in zijn jeugd. Zijn scholing was zelfs zeer zwaar. Uh, zes, uur, uh, of zes dagen per week, 12 tot 14 uur. Maar veel militaire uh, toestanden zaten er ook bij. Volgens mij is dat nog altijd wel zo. En daarna studeren in Leiden, zoals het uh, altijd nog gaat. Uh, in het geval van Willem III was dat... Uh, Vrij sterk gericht op staatsrechtelijke dingen, maar toch ook wel geschiedenis erbij. Ik weet weinig van de opleiding van Willem-Alexander af, maar ja. ik vermoed dat dat ook zoiets is ja. geweest. En hij is ook afgestudeerd? Hij is afgestudeerd op een uh, uh, wel interessante manier, moet ik zeggen hoor. Uh, uh, misschien is dat het verschil met Willem-Alexander, hoewel ik dat, ook dat eigenlijk niet weet. Maar hij studeerde af uh, uh, uh, aan, uh, in, in het paleis van zijn vader, van Willem II... En uh, dat deed hij vrij redelijk. Uh, de hoogleraar van dienst die gaf wel. Ja, die had een redelijk enthousiast verslag erover. Alleen toen die hoogleraar wilde doorvragen, dat ging nog met vragen. Hè, uh, toen stond opeens uh, Willem II op. En die zei, ja, uh, mijn heren, het is prachtig. Het is gewoon prachtig. En die omhelste toen zijn zoon. Uh, ik geloof ook nog dat hij de hoogleraar omhelste. omhelst in ieder geval opnieuw zijn zoon. En daarmee was uh, Willem III uh, ja, afgesloten. Willem II okay. omhelste graag mensen. Ja, dat en in taart natuurlijk altijd huidend. Ja. Hij oh, okay. ja, hij ja. zelfs zijn vader. Ja. Heren, tot zover een vogelvlucht. Mag ik, mag ik jullie een gewetensvraag voorleggen? Wie van, van wie van de drie is nu eigenlijk het koningschap achteraf als het meest geslaagd te beschouwen? Wij willen natuurlijk allemaal zeggen. Ik denk eerlijk gezegd dat we hier toch uh, Willem I wel een klein beetje die eer moeten geven. Nou, nou, ja, nou, ik nou, dus, nou, ja, ik ben het er niet mee eens. Eén ding is denk ik wel heel positief voor Willem I. Dat je, dat je na zo'n ingewikkelde tijd tussen 1795 uh, 17, uh, 17, uh, en, en 1813 toch van elkaar krijgt... om een stabiel bestuur een ja. tijd lang te genereren. Het, goed, op de lange termijn loopt het mis. Maar het zit dan toch ook in ieder geval 15 jaar. Nou, dat, dat mag je toch Willem E. Wel, ja. wel geven als krediet. Johan nou, van krediet... was er niet mee ja, eens. Ja, nee, ik ben het er niet mee eens. Ja, nou, ja, ik, ik, ik, nou roep ik mijn eigen koning, maar uh, um, Willem II is, uh, is een jaar nadat hij uh, letterlijk een jaar nadat hij oké okay had gezegd tegen de grondwet is hij gestorven. En hij heeft in, in dat jaar uh, dus van 48 tot 49 heeft hij heel hard gewerkt aan die grondwet. Hij heeft ook die grondwet letterlijk mogelijk gemaakt... door invloed uit te uitoefenen op de Eerste Kamer. Uh, dus door nog heel snel uh, mensen te vervangen die tegen die grondwet waren... en dan voorstemmers te ja. krijgen. En, nou ja, als je, hij heeft die grondwet in, in zekere zin ook nagelaten. Ja, ja. Nou, Dat vind ik toch uh, weliswaar... is dat, uh, dat is een grondwet die nog steeds de, uh, uh, uh, ons, uh, ons ja. definieert, politiek. Ja. Dus dat vind ik toch een redelijk succesvolle afsluiting. Ja, ja die van mij heeft toch maar liefst ja, 40, 40 jaar gezeten. Of 41 jaar. Dus dat is toch ja, gewoon ontstaat. Werd, ja, dankzij die grondwet. Maar goed, Heeft hij mij... alleen gezeten of ook de veranderingen in Nederland in die tijd uh, begeleid en meegestuurd? Begeleid en meegestuurd kun je niet helemaal zeggen. Het waren natuurlijk veranderingen die uh, zijn ondanks plaats hadden. Ja. Want hij wilde de zaak terugdraaien. Ja. En dat is volstrekt niet gelukt, uh, mag je toch wel zeggen. Nee. Maar hoe dan ook, hij heeft het toch ook... Ja, uiteindelijk juist dat het feit dat hij er niet in geslaagd is om uit te voeren wat hij graag wilde, kunnen we uh, zeker niet toch oh geslaagd. Ja. Ja. En, en wie van de drie is naar jullie oordeel eigenlijk het meest geliefd geweest bij de Nederlandse bevolking? Uh, ik denk dat dat wel twee zou twee, kunnen twee, zijn. Ja, ja, ja denk op, ik. Het Nou van Nou, ja, ik denk dat, dat dat twee en drie. Uh, drie was natuurlijk ook in periode, dus echt gewild ge, uh, geliefd geweest oh. bij, bij zijn onderdanen en. Uh, uh, uh, maar Willem II zocht ook die, uh, die, die volksgunst heel duidelijk op. Hè? Dat, dat, ja. da, da, uh, hij wordt ook wel Sinterklaaskoning genoemd. Uh, hij gaf veel geld weg. Veel mensen die in armoede leefden, die oh. kregen van hem bedeling. Uh, hij was uh, loyaal met cadeaus geven. Uh, dus hij, uh, hij zocht ook die, die, die gunst uh, heel duidelijk zocht ja. hij ook op. Ja. Nu hebben we kennis gemaakt met drie zeer verschillende koningen, als ik het zo mag... Uh, zeggen. Uh, maar zie je ook overeenkomsten? In het zijn per opa en zoon en kleinzoon. Zijn er, zijn er constanten in hun karakters? Nou, in hun karakters he, zijn, denk ik, heel moeil, is het heel moeilijk te vinden. Hun karakters verschillen wel heel sterk. Uh, de, Willem I was toch echt een man die heel erg in die, in die 18e eeuwse verlichting ook in zijn eigen opvatting en in zijn eigen uh, uh, plichtsbesef. Uh, was, was, was gepokte, gemazeld. He, daar, daar, daar hoorde hij thuis. En Willem III, de Derde, ja, ik zeg het zelf zelf, zou ik zeggen, is een totaal andere figuur. Ja, ik, zie, ik vind het wel een interessante wel, vraag. Ik heb ja. er eigenlijk nooit zo over nagedacht. Ik zie geen constanten, inderdaad, ja. als je dit zo uh, zegt. Nee, die, die, je zou bijna zeggen dat het geen familie was. Maar ja. dat was het toch echt wel? Ja. Ja. Dat is toch onze conclusie? Een ja. Van de nou ja, maar de, de, de de de Willem I was heel rationeel. Willem II was echt een romanticus. Zeer emotioneel, uh, zeer uh, melancholisch, uh, dromerig. En Willem III was impulsief. Vooral. Ja, impulsief. Ja. En ja. ook emotioneel in zekere zin. Maar... Op een bepaalde manier, maar dat verdron je toch ook alweer weer goed, hoor. Ik, uh, nee, ik, ik denk dat ze erg verschillende nee, waren. Verschillen. Het leidde natuurlijk de een vraagje, en dan maar een voorschotje... naar ja. de vraag van, is er dan een constante in, in de familie Oranje tot op heden? Maar dat, dat, als dat daar, daar al niet was... Plichtsbesef. Uh, ja. ja. Ja, ja. Dat, ja. maar goed. Die positie is... vraagt plichtsbesef ja. en een opoffering. Maar dat heeft niks met de karakter, maar meer nee. met de functie ja. te maken. Maar heel veel van die functie en de functie waar ze op voorbereid worden. Dat is natuurlijk bij Willem I, uh, Willem I, is dat afhankelijk van het stadhouderschap waar die op voorbereid wordt. Ja, maar ook bij Willem II en Willem III, die op het koningschap worden voorbereid. Heel veel van uh, de, de, de mens die ze worden, heeft te maken met de functie die ze op een zeker moment moeten gaan bekleden. Ja. En ja, daar, dat is ook heel moeilijk uit elkaar te halen. Ja. Ja. Op wie, nou komen we op het truin van de speculatie, op wie van deze drie voorgangers zou Willem-Alexander Willem het meest lijken? Nou, hij identificeert zich, heb ik wel eens gelezen, eh, graag met zijn eh, eh, ik geloof bed-bed-bed-overgrootvader Willem I. Ja. Maar dan vooral dus met die aspecten van de man die uh, zijn bestuur inzet... om welvaart voor het volk te genereren. Maar dat is een identificatie. We hebben ons natuurlijk niet in Willem-Alexander verdiept. Nee, uh, maar er zitten heel wat generaties tussen. De... Uh, ja. En dat maakt ja. natuurlijk toch wel uit. Kijk, is, als je kijkt naar de familie van Richard Wagner, daar zie je <tus> nog altijd hoe de huidige generatie Wagner ongelooflijk lijkt op uh, de grondlegger Richard. Maar dat is nu bij die oranjes, denk ik, helemaal niet het geval. Ik zie uiterlijk uh, helemaal geen... Gelijkenis, maar ik moet bekennen. Ik weet te weinig van uh, de, de iemand die veel Alexander af om dat, daar iets zinnigs over kunnen ja, zeggen. Nee, nee, nee. Ik denk niet dat Wilhelmina nee. bijvoorbeeld, die is natuurlijk nog dichtstbij. Uh, die had natuurlijk wel uh, iets bokkers over zich, als ik het boek van Kees van Seur me uh, goed voor de geest haal. En uh, allemaal niet makkelijk en zo. Maar ja, ook die leek toch niet op haar. Uh, vader, zoals haar vader, dus ook weer niet op zijn uh, vaderlijk enzovoorts. Ja, dus... ja, maar los van, los van het karakter, in de opvatting van het koningschap, kun je daar iets Nou, kijk, de, of, de, de, wat, wat, wat uit het onderzoek wat ik heb gedaan heel goed blijkt... is dat, dat Willem II heel bewust was van het populaire koningschap. Dat uh, de functie staat en valt bij de gunst van het volk... En uh, dat, is een, dat is natuurlijk een heel moderne opvatting. Uh, uh, dat aan ja. de ene kant moet het staatsrechtelijk ingekaderd zijn... maar als je de gunst van het volk niet hebt... dan, ja, dan is het koningschap in zekere zin verloren. Ja. De, ja. Dat is de postrevolutionaire realiteit. En uh, dat is iets wat, wat, wat je steeds verder... als je de, dichter naar ons toe kruipt, ziet... dat het koningschap steeds meer ook... Ja. Uh, toch een populaire, populistische kant heeft uh, gekregen. En uh, uh, nou, daar... Daar kan je Willem II wel als een, ja. als een pionier zien. Ja. Daar, daar kunnen we daar, ons zijn vinden. Ja, daar had Willem weer iets, boodschap aan. Nee. Echt, uh, de Ierse geen boodschappen. De natie was van hem. Niet nee, andersom. Derde. Ja, Af en toe. Uh, ja. Soms uh, dompelde hij zich uh, in het volk uh, onder in zekere zin. En tegelijkertijd had hij ook, uh, vaker weer, uh, wilde hij er niets mee te maken hebben. Uh, wilde hij niet bij jubilea zijn ja. en dat soort dingen. Dus, uh, Oké, okay, Jeroen Koch, Dick van der Meulen en Jeroen van Zanten. Uh, veel dank. We zien uit naar jullie.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 van Simone White, hoort bij een uh, auto reclame uit uh, 2008. Uh, na Bommel, het bureau en de moker begint NTR morgen weer met een hoorspel... de spin over de roemruchte IRT-affaire... met, uh, naar ik aanneem Jeroen Stout, schrijver en regisseur... een en al geluidseffecten uit de computer... Uh, ja, veel dingen uit de computer, maar we maken nog dus alle dingen... Nee, niet alles. Dat is ook leuk om nog steeds dingen zelf te maken. Ja, uh, nog altijd, zoals vroeger, piepende deuren die iemand echt open en dingen. Nee, doen. nee, dat niet meer. Ik heb in dat ooit wel eens een geluidsstudio gezeten... waarin dat echt nog zo'n deur in de studio stond... zodat je er ja, lekker ja, mee ja. kon smijten, maar nee, dat doen we niet meer. Of maar, een grindbak waar je in moest stappen om ja, nou, te illustreren... Vindbak, hoe iemand over een De grindbak is echt wel loopt. heel erg ouderwens, okay, hoor. Dat, ja. dat, dat, dat doen we niet meer, maar... Ja, nog wel heel veel kleine dingetjes die je doet. Bijvoorbeeld uh, papierritselen of zo, die kun je al in de computer kijken. Maar die, uh, die papierritsel, die, uh, ja, die kun je nooit vinden in de computer. Je kan nooit de juiste ritsel vinden. Dan kun je maar beter even een papiertje pakken. En uh, nou ja, dan hop, dan ja. heb je het meteen. Je kan beter die microfoon even aanzetten. Of wat ook wel blijkt, uh, wat heel leuk is om te doen, is bijvoorbeeld geld. Hè? Dat, uh, Kun je dat even nou, doen? Ja, dat, dat was altijd een ding in de studio. Wie heeft er genoeg geld bij zich ja. voor zo'n misdaadserie? Niemand had natuurlijk genoeg geld ja, bij ja. zich. Totdat er ineens iemand wat theezakjes oppakte. Theezakjes. En, hey, uh, dat, doe dat doe zit... het eens even, oh, ja. zonder erbij te praten, dat de mensen thuis goed kunnen horen. Ja, nou ja, normaal gesproken wordt dat natuurlijk doorheen geluld, hè. Van, ja, ja, ja, geef, ja, mij maar... even, geef mij even een paar ton. Zo. Maar ik neem aan maar... dat het in deze serie over de IRT-affaire een uh, cruciaal geluid is. Ja, Knisperend maar... bankpapier. Knisperend bankpapier, ja, Het is ondertussen zover dat wij hebben op een gegeven moment ook nog een keer met echte bankbiljetten zijn we nog aan de slag gegaan. Uh, mijn technicus kreeg toevallig uitbetaald. Toen zaten wij er ook nog zo mee te stoeien en toen hadden we zelf toch het idee... Nee, dat klinkt eigenlijk niet zo echt. Deze zakjes zijn, zijn beter. Zijn beter. Ja. Uh, Remy Sambo, goedenavond. Nee, Jij, act acteert nee, in de nee, okay. Jij acteert in de spin? Ja, Oké. Jij acteert in de spin? Ja, zeker. En maakt ook geluiden? Welk geluid bij voorkeur? Uh, nou, het is heel grappig. want Jeroen vertelde niet dat we dat geld met theezakjes uh, uh, deden. Jawel. We wel, had je dat wel verteld, Jeroen? Ja, ja, ja. Heb je niet gehoord, oh. misschien. Oh, ja, he. <laughs> Welke hebben het theezakjes uitbetaald, hè? We hebben het theezakjes uitbetaald, Rudy, Nou ja, het is heel grappig. Want ik weet nog een keer dat we. Dat Hanna van Lunderen en ik, actrice, die moesten crackers eten in de ochtend, geloof ik. En toen waren we bezig met een KitKat. En dat vond Jeroen uh, als crackers uh, klinken. Dus we moesten onze KitKat opofferen voor het geluid van uh, voor een ochtendontbijt. Oh, toast. Huh? Toast, ja. KitKat klinkt beter dan echte toast, eigenlijk. <lacht> ja, Die was die voor net die voorraadig natuurlijk, Net als toast. met die theezakjes en die bankbiljetten. <lacht> Ja, eh, Jeroen, de spin is nu alweer het vierde hoorspel voor de NTR. Eh, het genre leek in de tijd ten dode opgeschreven... en toen is het aan een opmerkelijke comeback begonnen. Eh, de moker, dat jij schreef en regisseerde, trok. Hoeveel luisteraars? Uh, ja, meer dan 100.000. Meer dan 100.000? Per keer? Ja. ja. Hoe verklaar je dat? Nou ja, ik heb het idee dat het, dat het hoorspel nooit dood is geweest. Het is eerder een beetje een... Uh... Ja, men, men associeert het met de grindbak. Maar ja, er zijn ja, nog steeds veel mensen die, die, die het leuk vinden om naar haar te luisteren. En het tijdstip kwart voor één. Dan denk ik ook heel veel mensen. Kwart voor één s'nachts, het is toch veel te laat. Maar zijn er zijn nog veel mensen wakker. Het is ook een mooi tijdstip. Het is echt een soort verhaal die voor de slaap gaan. Nou, hoop ik natuurlijk niet dat ze in slaap vallen ja, tijdens het luisteren. Maar, maar het is toch een, ja, zoiets is het natuurlijk wel. En ik denk ook wel wat, wat wel een rol speelt. Is dat mensen steeds meer remmen. Met, met iPods en dat soort dingen. En natuurlijk ook gewoon kunnen luisteren terwijl ze. In de trein zitten of ja, in de sportschool. Ja. Hè? Als, je, als je op die maar fiets zit, dan, dan heb je tenminste iets, uh, iets om naar te luisteren. Maar je doet nou een beetje van hoezo, maar ik vind het wel verbuisterend. Kwart voor één, s'nachts, daar ben ik zelf al lang niet meer op. En dan honderdduizend mensen. Kom, jij, jij gaat straks wel pas om twaalf uur naar huis. Eén uh, dag in de week, week Jeroen, één dag in de week. Dan kan je één dag in de week naar een hoorspel luisteren. Maar ja, het, het is natuurlijk wel een hoorspel waar je, waar je niet bij flyden naar kunt luisteren. Het is een ingewikkeld verhaal. Nou, dat denk ik niet. Het is, het, het, het is een ingewikkeld verhaal... maar het is ook wel een verhaal dat op, op zo'n manier is verteld... dat er ook een heleboel ja, re, relationele ontwikkelingen omheen zitten. Het is een beetje alle de soprano's. Het heeft ook een beetje een, een soapachtige setting. Het minste soap, dat klinkt dan meteen zo, zo negatief... maar ja. het gaat ook om de karakters. Het gaat om de ontwikkelingen die de karakters ja. meemaken. Het, ja. gaat, het gaat niet alleen om de irt affaire het gaat ook om het waarom. Waarom die mensen hebben gedaan wat ze hebben gedaan. Uh, we luisteren even naar een fragment. Hé, hey, er komt wat. <tie> dat zal je hem hebben. Ja. Hé? He? Wat? <tie> Lekker! Nee! Ah. Kut! Wat als Cor die pizzadoos nou niet op schoot had gehad? Kut! Hadden we dan sneller de auto kunnen starten? Hadden we die motor dan wel kunnen achtervolgen? En hadden we dan eerder geweten wie er achter die moord zat? Tja, uh, Remy, de hoofdpersoon in de spin is de politieregisseur Wietse Hofstra. Die gaat drugs verhandelen om te infiltreren in een criminele organisatie. En jouw percentage, Sherman Cordella, laat zich door hem verleiden... ook weer aan drugshandel te beginnen. Vond je het een fijne ja. rol? Uh, het, is een, het is een hele interessante rol... Sherman, omdat Sherman echt, uh, uh, uh, als acteur mag ik alle kanten opspelen, om het maar zo te zeggen. Hij is informant van de RGM. Hij uh, moet liegen thuis tegen zijn vrouw, dus dan heeft hij weer een ander gezicht. Hij, uh, hij heeft een sportschool waarin hij eigenlijk uh, een, een meisje begeleidt. En hij bekommert zich dus, dus ook om de jeugd, dus daar heeft hij ook een gezicht. En dus die man die, die, die, die, die, die komt steeds in, in verschillende situaties terecht waarbij hij iemand anders moet zijn. Dus het is, ik vond het zelf, als ik zo uh, brutaal mocht zijn, de, de interessantste rol uit het hele ding. Oké, okay. ja, we, we kennen jou als televisieacteur en uit het theater, is het nou ja. heel erg verschillend om op te treden in een hoorspel? Um, ik moet ik moet zeggen dat ik het in het begin heel erg eng vond, omdat ik een beetje dyslectisch ben. Maar uh, uh, uh, Jeroen, ja, ik ga je complimenteren. Die gaf me heel veel vertrouwen in wat ik deed. Dus op een gegeven moment was het gewoon uh, binnenkomen, de scènes analyseren en gaan. Dus dat, dat, ging echt, dat ging echt heel fijn. Ik vond het echt heel leuk om te doen. Ja, en, en, en hoe gaat het dan? Lees je tekst van papier of moet je ook deze rol uit je hoofd leren? Lees gewoon de tekst van papier. Maar als je het van tevoren een paar keer gelezen hebt, dan weet je wel wat er staat. Ik, ja. uh, wat ik al zei, omdat ik een beetje dyslectisch ben, uh, uh, sla ik het heel snel op. Dat wel. Ja. Dus vaak, als ik dan een, een, een zin een keer heb gezien, dan kan ik het uit mijn hoofd doen. Dus ik doe het zoveel mogelijk uit mijn hoofd. Maar ik, ja, natuurlijk hou je wel het papier erbij, omdat het een vrij grote rol is ook. En hoor je ondertussen de aanwijzingen van de regisseur? Uh, je, hoort, je krijgt tegenspel. Je krijgt tegenspel van de regisseur. Ja. Dus eigenlijk is het ook, het fijne is ook dat je alleen maar daarop op, op hoeft te reageren. Dus in het begin dacht ik, oh jee, ik moet het allemaal heel erg voorbereiden. Maar soms, als je daar komt en iemand geeft tegenspel, dan, dan hou je het daarmee levendig. Dan is het gewoon uh, iets minder bedacht. Dus ja. dat, dat, dat is wat je eigenlijk terugkrijgt van, uh, van de regisseur eigenlijk. Jeroen Stout, Remy Sambo, ideale hoorspelacteur. Ja, nee, hij is, uh, ja, hij doet het heel goed. Uh, Doe wat hij net ook vertelt, uh, door de kunst is ook een beetje dat je, dat je loskomt van het papier. Dat is, uh, als ik ook naar ouderwetse hoorspelers luister, dan hoor je dat ook nog heel ja. goed. Dat, dat ja. hè, een acteur een klaus netjes, uh, netjes uitspreekt en dat dan pas de volgende daar ingaat. Het leuke is natuurlijk als de dingen een beetje door elkaar heen gaan. Dat het ja. echt een beetje loskomt nou, en levendig ja. wordt. En we, en, gaan, uh, we gaan luisteren. Ja. Morgennacht voor het eerst. Uh, ja, dat is geen aprilgrap, nee. Nee, oké. Okay. Dus Pin, uh, Jeroen Stout, bedankt. Remy Sambo, ook bedankt. Yo, dankjewel. Met het oog op de lente. Martin Melgers. Het sneeuwde vandaag, het is koud en toch is het lente. Niet waar, Martin Melges, oud-stadsecoloog... die u deze dagen in het oog meeneemt op lentereis. Goedenavond. Goedenavond. In jouw vijver was de lente toch al te zien? Dat, dat, dat was, dat is goed dat je het zo zegt. Vanochtend was het even witte Pasen hier bij mij in de tuin. Maar inderdaad had ik op 8 maart van dit jaar al uh, voor het eerst een pad in mijn vijver. En er waren al padden in het Vongerpark, weet je wel. Er is zo'n groepje die ze over de weg zet... En door de kou zijn ze weer vertrokken. En het is echt een mesjokke jaar voor de, voor de amfibieën. De, de pad pik ik er dan maar uit, want het is nu 21 maart. En ze zijn natuurlijk nog niet teruggekeerd, want veel uh, kleine wadertjes liggen nog uh, onder het ijs. Ja, hoe gaat het dan weer vertrokken? Nou, ze overwinteren op het land, dus ze, ze weten de weg wel. Dus ze kruipen gewoon weer onder een uh, houtstapel of tussen een hoofdstenen. En het wachten is eigenlijk nu op de landelijke orgie. Hè. Dat is, uh, Pardon, dat... de... De landelijke orgie. Landelijke orgie, oké. Het collectief bewustzijn in Nederland, uh, bij de gewone kwart. En zeg maar de eerste nacht die nu aanbreekt, met, uh, nou, 5 graden Celsius, boven nul. en een beetje regen, dan gaan ze door heel Nederland lopen als het weer overal hetzelfde is. Ja, en die orgie, dat is dus, uh, hoe merk ik dat? Als, uh, leed? Nou, dan, dan dan zie je overal mensen die weer actief worden bij overzetacties. Uh, was ze steken wegen over. Maar ik heb ooit een geval gehoord van een auto... die slipte op de hoeveelheid padden uh, binnen daar Ach ja. En ze roepen dan een heel gezellig oink, oink, oink. En het komt dan overal vandaan. En het zijn eigenlijk uh, mannen die... die uh, mannen grijpen. En dan roept de gegrepen man van... hé, uh, hey, uh, ik moet jou niet. Dus mannetjes roepen dus uh, uit protest oink, oink, oink. Ja, maar dat oink, oink, oink, dat is dus eigenlijk die orgie? Ja, nou ja, nee, dan gaan ze naar de vijver. Uh, onderweg, uh, af naar de sloot, zitten er mannen al op vrouwen en ze weten het voortplantingswater te vinden, want het zijn dieren, prachtige dieren met koperkleurige ogen die wel twintig jaar oud kunnen worden. Dus nee, uh, ze nee, hebben gewoon een hele landkaart van waar kan je, je voortplanten. Straks, straks overal te horen. Ja. En uh, in jouw tuin is het niet. Uh, is het? Uitgesteld, maar niet afgelast. Niet afgesteld. Het gaat goed met de pad in de stad. We zijn een beetje giftig, dus lang niet iedereen eet ze. En het is jammer dit jaar dat het voorjaar gewoon eigenlijk is uitgesteld. Ja, wordt dat dus vinden we allemaal jammer. Ja, zeg, goed. Dank, Martin Melgers, en tot je volgende lenteverhaal. Oké. Okay. Dit was Met het oog op morgen. Morgen presenteert Eva Jinek. Zo Jantje Huil, Jantje Lacht. En ik eindig met Ida Gerhard Pasen. Een diep verdriet dat ons is aangedaan kan soms na bittere tranen onverwacht gelenigd zijn. Ik kwam langs Zalk gegaan, op paasmorgen, zeer vroeg nog op de dag. Waar onderdijks een stukje moestuin lag, met boerse rijtjes primula verfraaid, zag ik zondags getooid een kindje staan. Het wees en wees en keek mij stralend aan. De maartse regen had het s'nachts gedaan. Daar stond zijn doopnaam.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 Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook Le Sacre du Printemps op 22 april onder leiding van maestro Valerie Kerkjev. Koop snel uw kaarten op Concertgebouw.nl Dit is Radio 1.